Het spook van Abba Craggy, een seriehoorstel in zes delen, geschreven door Dick Dreu en geregisseerd door Dick van Putten. Vierde deel, Dwaaltuin in de Mist. Ik verklaar echt niet te begrijpen hoe de pruik van Om Donald bij die put is terechtgekomen, Jerry. Hij legde dat ding nooit af en hij kwam daar nooit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 Wou jij misschien in die put afdalen, Jerry? Momenten. Ik heb gezien in een voetspoor achter de put grote platvoet net op Reuze Eend voorbijgekomen is. Oh ja? Vreemd dat Margot en ik dat niet hebben opgemerkt. Heel vreemd. Ecco, als iemand twijfelt aan mijn woord, dan kan ik heel onaangenaam worden. Jij slappe bedrieger, ik heb genoeg van je woord. Hallo, je een stukje ogen, mijn dronkman. Voilà! Maar ik zal niet toelaten dat mijn eer verdedigd moet worden door... eh, En dan jij ook maar, hè? Ah. Ah. Het is wonderlijk om aan te zien hoe moeiteloos zoiets me afgaat, meneer. Oh, eh? ik heb al in zes Amerikaanse soldaten over mijn hoofd gegooid. Uh. Zo. Ah. Zijn jullie weer Oh, uh, Oh, mijn uh, scheenbeen, oh. Madonna-tante. Zie mijn scheenbeen. Oh, stel, Silvio, zoiets kan je een dame niet voorstellen.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 Als je in een bisweek de naam Trimothy noemt, kruipen de mensen nog onder de tafel hoor. <laughs> nou, daar gaan we dan. Oh mens, uh. dit kliverige model. Oh, mijn arme schoentjes. Die mist. Ze wordt maar dikter, een grijsder een killer. Daarom ah. heet dit park ook al sinds honderden jaren Grualdpark, meisje. Ah, vrolijke naam, tante. Is hier al zoveel gebeurd? Oh, nee, jongen. In de 14e eeuw hadden de Macappers nog het recht om stropers en zo te veroordelen. Om ze wat sneller te laten bekennen, gebruikten ze bepaalde kunstjes. Ah. En om geen rommel in huis te hebben, deden ze dat alles in het park in het donker af. Er schijnt af en toe een beetje gejammerd te zijn. En als je dan weet hoe graag de mensen roddelen, dan begrijp je hoe dit park aan zijn bijnaam kwam.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 Mr. Silvio. Tja, oh ja, en ik zat pas op Margot. Veel geluk. Komen jullie nou? Blijf vlak achter mijn kinders. Tot straks, Jerry. Rare boel. Hier schreeuwen de uilen bij klaarlichte dag. Nou ja, klaarlicht. Kom op Gerard, oude reis, de putten met jou. Er zal wel een of andere gang op uitkomen. Er schijnt nog water in te zitten. Hm. Maar wel heel diep. Uh, wat een geur. Zo, benen om het touw. Van de draaibalk los. Ne, zak maar weg, Emmertje. Kom niet te dicht bij die grote bladeren, liefje. Dat zijn vleesetende planten. Huh? <laughs> de enige wezens die de laatste jaren kans gezien hebben om op die voldoende vlees te krijgen. Oh, <laughs> wat een naar hangt er aan die dienen? Oh! Oh, wat ik daar? Een slang? Oh, die komt uit de vijver. Kst, ga je weg? Nee, weg met jou. Zo. Huh. Hij kon geen kwaad, Margot. Hij had een gele vlek op zijn kop.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 Een mooie kier. Kan maar een beetje optrekken. Veroest.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 Waar uh, zou Gerard blijven? Gerardo, altijd maar Gerardo, Gerardo zit in de put. En weet jij wat er gebeurt met Gerardo die in de put zitten, Margot? Die moeten wachten tot ze verlost worden, geloof ik. Nou, hier moet de ingang van het waltuin zijn, kinderen. Wat zijn dat? Muren, heggenkind en geen tientallen jaren gesnoeid. Ach, wat is dat mooi geworden. <lacht>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 Acter, uw tante, zombies, zij glijden op ons af. <laughs> de Ze zijn altijd zo tragerig. Let maar niet op z'n Laten we hier de zijde aan instappen. Eerlijk gezegd waren er hier soms vreemde wezens rond. Sylvia, Sylvia, waar blijf je nou? Van alle zotte tijdengroeierij die ik ooit heb meegemaakt, ik vind dit genoeg echt wel de frisure Waar zit ik nou? Ben jij dat, Jerry? Een levende lijve? Hey, inderdaad, tante. Hoe kan ik hier anders zijn dan in levende lijven? Hij gaat weg, ding! En mijn keffer is er soms ook eens niet behoort te zijn. Oh ja? Hey, nou, die dingen weer. Blijf van die zombies af, Jerry. Ah. Als je ze plaagt te steken, ze net kwallen. Kom hierheen. Ja, van kwallen gesproken. Het lijkt net over een stuk of drie tegen mijn gezicht plakken. <lacht> die lieve, lieve wezentjes. Ze willen vriendschap met je sluiten. Doe ze nou geen kwaad, Jerry? Laat ze maar, kom hierheen. We komen er nog no, no, niet hierheen met de vissenbeesten. beesten. je nou doe niet zo overdreven. Zombies zijn geen beesten. waar ja, bent u eigenlijk? Ik kan geen hand voor ogen zien. En wat ruikt het hier muff. Me... Hierheen. Hoe? Hoe? Kan je ons zien? Ja, ja, tamelijk vaag. Ja, waar zijn we eigenlijk, tante? En waar is Silvio? Achtergebleven om zijn schoenveter vast te maken.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 Ah, oh, mon Dieu, whisky, whisky. Iedereen praat altijd maar over whisky. Dit is de cocktailshaker die opeens uit de huiskamer verdwenen was. Hier zeven Hier 0 Hier zeven 0 0 0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 Als het verband houdt met het object, moet je dadelijk protesteren, 7000 in drievoud. Ik heb wel wat anders te doen. Persoon 3B's is in de put verdwenen. Zonder hem kan ik niet verder. Vraag assistentie bij weg- en waterwerken, 7000. Of anders bij de duikerschool. Oeh, wat een baan.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 Ja. Ja. Ja. Nou, kijk, daar gaat ze. Laten we ze maar volgen, kinders. Ah. Ze brengen ons wel weer naar buiten. Zijn het toch een dotjes? Eh, verschil van smaak, zou ik zo denken. Geef een arm, wil je? Marco. Ik heb helemaal geen behoefte aan jouw arm dronkman. Ik kan eer goed op mezelf passen. O ja? Kijk dan vooral niet achter je. Daar baat een hele zwerm zombies. Oh, Gerard! Ja, ja. Dacht ik wel. Kom hier, ik zal mijn arm om je middel slaan. Dan komen ze niet oh. bij je.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 Maar go, dus zo'n grote gelukkige weer te zien. Ach, ik, ik heb ik gedwaald, gedwaald, alsmaar gedwaald. Ik heb het idee dat we nog erger dwalen zolang we jou niet buiten de deur smijten, vriendje. Dag, Silvio. Hé, hey, Jerry, wat ben je toch kort aangebonden en hatelijk. Silvio, waar je nog wel in die put? Dat wou ik maar even zeggen, ja. Hoe kon hij weten dat iemand zou proberen om een touw door te snijden waar de put emmer aan hing? Ah, oh, maar ik heb het de tweede gezegd. Ik had het gezien van tevoren dat jij zou lopen gefaard. Nou, wel, wel, wel, wel, wel.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 Door aring in tomaatsap, maar dan. Dat is nu eenmaal het enige wat we nog op de pof kunnen krijgen, Berg. Niemand in het dorp wil het eten. Oh, nou, als ik heb de geld, ga ik alle haring kopen die in tomaatsap zit. En een grote, grote bracto toe. En dan rijd ik naar de zee en dan smijt ik alle haring in tomaatsap in de water. ik vrees dat je dan bij mij zult moeten aankloppen, Bergo. Want ik krijg die erfenis natuurlijk. Oh, jij, jij lelijke roet aap. Jij, jij kom!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 En dan bezorg ik jou een blauwe oog, dametje. Je begint er flink te vervelen. Oh, vooruit dan. De blauw oog. Geef op de blauw oog. Laat mij huh? dus een grote eer voor jou te vechten, Marco. Straks, kinders, eerste zaken. Ik zal twee horoscopen maken. Dat kan ik voortreffelijk. Huh? En dan moet je eens opletten wat er aan de dag komt. Jij vooral, Marco, liefje. Uh, uh, uh, wat bedoelt u, want Wat je? Wat wil je niet bleek? blij? Wat is er? Oei. Uh, dat...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 Back -over, oh, Silvio, oh, doe de deur dicht, Toen dan begint hij weer. De nou, Jerry, wat wil je vertellen? Ik heb een theorie over die verdwijning van oom Donald. Dat is pijn, jongen. Maak er een kruisboordraadsel van. Hè. Ik ben gewoon gek op kruisboordraadsels. Daar, naast die kist, vond ik zijn portefeuille. Naast de put, vond ik zijn pruik. In die onderaardse gang, de cocktailshaker en die plastic zwemvliezen. Oom Donald is ontvoerd.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 Oh, Zie je dat? Dat komt van de buitenlucht. Uh, mooi. Wacht, hou maar weer, jongen. Jerry, mijn beste dromer, weet je wat altijd heel onwaarschijnlijk kan klinken?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 Man. Margot? Ach ja, die lieve Margotje. Uh, Jerry, bloeiende kaasvriend uit het klompenland. Wees wijs, vergeet Margotje, vergeet dit kasteel. Ga terug en plant een veld vol mooie tulpen. Aha, uh -huh. Wat is dat vreemde geluid weer. Ja. Uh, waar ga je heen, Jerry? Nok is het mysterie dat ik nooit eens meteen ga oplossen. Wees wijs, man. Pas op. Denk in die putten wat wat er gebeurd is. Blijf toch hier, man. Spaar je adem. Dat is daar, ja. Die trap rechts. En nou, deze gang geloof ik... Geef u een ogenblikje, sir. Daar, wat wat is. Laat u dat maar achterwege, sir. Ik weet weer wie u bent. Ziet u iets? dit kreeg ik van Mr. Fokbond om naar de apotheek te brengen. Alle weerga. Zoals u opmerkt, sir. Juist. Nou komt hij letterlijk in mijn straatje. paar pasmanetje Altuin in de Mist was het vierde deel van het Spook van Abercraggy, Craggy, een seriehoorspel in zes delen geschreven door Dick Dreux. De rolverdeling was als volgt. Lady Euphoria, Trimothy Macabre, Ludie Nehof; Gerard Macabre, Hans Veerman. Notaris Fogbound, Chris Baai. Margot Macabre, Corrie van der Linden. Silvio Macabrio, Harry Bronk. En Jarvis, Willy Ruys. De regie had Dick van Putten.